Klemens Peters met het NOS-journaal. Nederland kan Marokkanen die hier geen kans maken op asiel... binnenkort terugsturen naar Marokko. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid... na berichtgeving in de NRC. In een intern memo staat dat Marokko... na constructieve gesprekken met het terugsturen heeft ingestemd. Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen... maken weinig kans op een verblijfsrunning... omdat Marokko geldt als een veilig land. Kansloze asielzoekers uit veilige landen veroorzaken problemen in asielzoekerscentra en op straat.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 De Russische militairen hebben gisteren de directeur van de kerncentrale in Zaporizhia aangehouden, zegt de Oekraïense beheerder Energoatom. Hij zou aangehouden zijn toen hij met zijn auto onderweg was en geblinddoekt zijn meegenomen. De kerncentrale in Zaporizhia wordt bemand door Oekraïns personeel, maar is sinds maart in Russische handen. Zaporizhia is een van de vier bezette regio's die Rusland wil inlijven.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 Het weer wisselend bewolkt en het gebied met buien trekt naar het oosten. Later vandaag geregeld zon, het wordt ongeveer 16 graden. Morgen zonnige periode en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan ongeveer opnieuw 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ze gaan naar en die Mama zegt dat er man en oude zes bij ze slimmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst de deel, vervrees weer haar paaier op, gewoon. Maar potro roept ze gil, de zee zit in me nog.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 Was dit voor muziek, eh, Jan? Dit Kool. was uh, de tune van de fabriek en omdat het over de koolpit gingen hebben, dacht ik van, nou, ja, dat is lukt, leuk, Jan. mooi erin brengen. Goed gekozen.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 Pottenpannen repareren, tuinhekken maken, balkonhekjes. Maakten ze heel veel in die tijd in de wederopbouw. Iedereen wilde een smeet dat balkonhekje, dat soort dingen. Maar hebben ze ook niet de beroerd om in de vlaggenmassa van de watertoren te klimmen om een touwtje er doorheen te doen? Nee, toch? Ja, hij heeft echt zonder enige.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 In Delft en ik eerst in Eindhoven en uh, later in Amsterdam. Jij wou niet het vak van Smit in? Nou ja, toen waren ze al geen Smit meer natuurlijk. Toen nee. uh, dus toen meer op een school zaten, toen was er al een fabriek toen, toen zaten we op de hoge weg. Want we, ja, hebben, hier, we ja, hebben hier tien jaar gezeten. Wacht even, we gaan even voordat we naar de hoge weg gaan. Ja. Op een gegeven moment zegt het college van BNW... ...we willen dat Gasthuisplein gaan we herinrichten, die panden moeten daar weg.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 Toen zijn ze gaan experimenteren om dus zelf zo'n machientje in elkaar te zetten. Nog steeds griepgassplein. Nog steeds hier op het ja. ja. Of nee, niet gas. Ja, ja, dat heette geen toen. Dat, dat heette Doch. de Roosnoopelstraat. Ja. ja. en uh, openstraat. Nou, en dat is gelukt. En uh, gelukkig heeft hij daar een markt voor gezocht. En een van zijn eerste grote klanten, dat was de Falcon fabriek van Hollandia Kattenburg. Die maakte regenjassen. En die ging plastic regenjassen maken. En die heeft toen een hele serie machines besteld.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 ik denk vlak voordat we naar de Hoge Weg gingen. Toen ging mijn vader internationaal werken. En ja, toen heette de machines, stond een bord op technische apparaten, fabriek Ajevers tegen. Maar ja, er is geen Rus of Duitser die daar iets mee heeft. Dus toen kwam hij naam tegen in een van de boek.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 Om dichtend te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 PVC uh, hoest eromheen met een bedrukking. En, uh, nou, dat, dat vond hij heerlijk, dat soort dingen. Maar ja, de, de werden er maar de, de, werden er twee van gemaakt. Het was natuurlijk helemaal geen handel, maar hij vond het wel verschrikkelijk leuk om te doen. <lacht> of er kwam iemand die had weet ik wat, een mandje voor babyspulletjes En er moest dan een, een randje omheen worden gemaakt. Hoe uh, noem je dat? Uh, in in, in uh, plissé. Dus dan nou, maakte hij een apparaatje om dat plissé te maken. En dat kon dan weer keurig op dat uh, mandje gelast worden. Ja, er is er ooit één machine van gemaakt. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. Dat een verschrikkelijke Lola gehad. Ja. <laughs> maar je kan voorstellen, daar word je niet rijk van. <laughs> maar, hij was bezig. maar hij was bezig. Hij had een verschrikkelijke pret. Kreeg hij ja. nooit terug op het beslaan van paarden, hoeven en dergelijke? Nou...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 Pakt het achterbeen van het paard en slaat die hoefte weer onder. Dat ja. is er. Ik heb het uit bij zijnzelf een baas zien kijken. Schitterend. En dan zo, nou, dag. Dat was echt uh, een verbijsterende ervaring voor die mensen. Ja. Boulevard Paulensloot. Mooi verhaal, Boulevard Paulensloot. Ja. Komt iemand in zijn tenniskleding? Ja, ja het was wel even een van de mooie... We gaan weer even naar de muziek. Ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo'n wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes vreemde vogels met hun stickies, uit de monden de wolken rook, als liepen zij op oliestook. stook, kou, met hun tanden, geen parkeerplaats meer voorhanden. En dan sta je op de stoep, vleiom door de hondenpoep. Ja, het is dan druk genoeg. Op de straat en in de kroeg waar Bolly een zijn biertje hijst en de jukebox vrolijk reist. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje op twee, amsterdam hee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 Tante Jans in de bistro, eet andijpje uit een poog Waar de trams de hoek om gillen, of ze katten staan te villen En je rekt je lijf, anders word je koud en stijf Met al die mensen op het kluit, denk je soms ik wil eruit Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud rillen Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam, Holladier. Big city Big city Surprising Big City. Big City. Big City. Big City. Ja, Jan, wat was dit voor muziek? Dit is Tolhansen. Ja. Met Big City. Ja, nou, dat is ook een, een, een Big City hier bij de coalpit hoor. Ja, en al die producten gingen ook naar Big Cities. Nou, precies.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 Dat is een, ja, een bijzonder mens. Ja, een hele bijzondere man. Maar ja. hij kon het niet alleen doen, want in zijn afscheidspeech roemde hij zijn personeel. Hij zegt, zonder ja. personeel kan ik niet. Precies. Ja. Laat mij maar uitvinden en lekker knutselen aan nieuwe dingetjes en dergelijke. Uh, maar mijn personeel, die redt me en die doet het harde werk. En... Ja. Hij heeft, uh, ja, er was altijd een geweldige... Uh, uh, staf aan, uh, aan personeel aanwezig. Heel veel mensen uit Zandvoort ook. Die, uh, waar hij volledig op kon vertrouwen en dat... Uh,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 Als je, eh, Jacques, als je nu terugkijkt op die hele koolpitsperiode. Wat je als kind hebt meegemaakt hier van het Gashuisplein tot Nieuw-Noord. De betrokkenheid die je hebt gehad. Eh, hoe zou je dat omschrijven? Ja, het is geweldig. Van een kind is het natuurlijk een feest om, uh, om een smederij om je heen te hebben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 Tot en met het maken van Skelters aan toe. In ja, de alles, ja, ja, dus, ja, alles kon. Dus, uh, dus je kan lassen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, <lacht> ik heb alles gedaan. Ja. <lacht> We gaan nog even naar de muziek. Ik zou honderd willen worden.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 Uh, Sjaak, dus kan je iets vertellen over bekende zonfutters die bij de koolpit hebben gewerkt? Ja, of ze bekend waren, weet ik niet. Maar ja, er zijn... Uh, je een beetje in de microfoon praten? Gerrit Loos, die woonde, die woonde vlak naast ons op de baan. En, uh, Even de baan die, voor die de zonfutters. Lang... Dat was een van de weggetjes uh, gashuispleinen. Ja, dat was het weggetje aan de achterkant van uh, het circus, zeg maar. Ja, en, uh, Zomerlust.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 maar goed ja, de bekende Ja, Ik heb geen idee eigenlijk. De de Zo de bij de coolpit werkt. Ja, bij de koppit. Karel Krast die werkte bijvoorbeeld bij ons als jongetje. Die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de Coppit gewerkt. En uh, Arie Schaap. En, uh,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 Volgende week dan gaan we praten met Maarten Keur. Maarten Keur die heeft in beeld gebracht hoeveel warme bakkers er vroeger in Zandvoort waren. Tegelijkertijd, u kunt het niet geloven, maar er waren 27 warme bakkers. Tegelijkertijd werkzaam in Zandvoort. 27. Maarten Keur heeft alles in beeld gebracht en die gaat daarover praten met Ankie. En blijft erbij, luister volgende week. Want het wordt ook weer een hele bijzondere uh, uitvoering...